Ongeveer twintig mensen raakten gewond. Het toestel kwam uit de havenstad Pointe Noir en vervoerde onder meer auto's. Voor onze ooggetuigen woedde er op het moment van de crash een zware storm. Het Openbaar Ministerie eist vanaf komende dag hogere straffen voor verkrachting. De eis wordt minimaal drie jaar, nu is dat nog twee. Maar in de praktijk zal vrijwel altijd meer dan drie jaar worden geëist... doordat er bijvoorbeeld vaak ook nog zwaar geweld bij komt.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 Goedenacht, welkom terug bij Casa Luna. Tot twee uur zijn we er en in dit uur is het woord voornamelijk aan de luisteraars. En de vraag die wij u willen voorleggen, of die wij u voorleggen is... Uh, en dat, dat komt voort uit het gesprek dat, uh, dat ik net met uh, Leen Huizer, Lee Towers, had. Welke levenslessen heeft u vroeger van huis uit, van huis uit uh, meegekregen? Wat heeft u ermee gedaan met die levenslessen? En welke lessen over het leven geeft u nu weer door aan uw nageslacht, aan uw kinderen of kleinkinderen? Als u daarover wilt uh, meepraten, dan kan dat via 0800 1121. 0800 1121. Mailen kan naar casaluna.hotmail.nl. Nee, casaluna.ncrv.nl Casaluna.ncrv.nl ik. ik hoop dat ik het net goed zei trouwens. En uh, Nee, zei ik fout. Hoe kom nog bij Hotmail? Uh, en dan hebben we um, hashtag Casaluna. Dus hashtag Casaluna voor de twitteraars. Ik moet alleen nog even de computer aanzetten. Um, hebben wij al een beller? Nee, we hebben nog geen beller. Dus dan gaan we eerst nog één liedje doen van Lee Towers. En ik ben heel erg benieuwd wat dat wordt.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 If I made you feel second best Girl, I'm sorry I was blind But you were always on my mind You were always on my mind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 just never took the time. But you were always on my mind. You were always on my mind. Ten In And give me Give me one more chance To keep you satisfied And I'll keep you satisfied we're always Ik hoop dat hij op tijd bij zijn auto was... dat hij in ieder geval nog een deel van dit liedje heeft kunnen horen. Want hij is weer op weg naar huis. Moet morgen vroeg op. Optreden bij Paul de Leeuw. Uh, dus we zijn blij dat hij toch vannacht bij Casaluna was. Uh, en ik hoop dus nog, nogmaals dat hij dit liedje gehoord heeft. Ook al kent hij het waarschijnlijk wel. Aan de telefoon nu, want de vraag, ik zal het nog een keer rustig zeggen... En welke levenslessen heeft u vroeger van huis uit meegekregen? Wat heeft u daarmee gedaan? En welke lessen over het leven geeft u nu weer door aan uw nageslacht? 0800-121, 0800, 0800 NCRV.nl en hashtag kazaluna. Uh, als ik naar Twitter kijk, dan zie ik dat er vooral mensen zijn... die, uh, die het leuk vonden om uh, Lee weer even te horen op de radio. En uh, aan de telefoon nu Harry. Oh, Harry. Goeienacht. Ja. Ja. Goedendag meneer. Uh, wij hebben van onze ouders twee dingen meegekregen. Op de eerste plaats, maak nooit onderscheid tussen mensen. Als je de een bijvoorbeeld voor 10 euro geeft, moet je de ander dat ook doen. Ja. En uh, het tweede is, mijn ouders hebben ons geleerd, als je het, het recht neemt om te klagen, heb je ook de plicht om te zeggen als het goed is. Oké. Okay. Dus niet alleen zeuren over wat er fout gaat, over wat er fout gaat maar ook uh, zeggen wat er goed gaat. Ja, Complimentjes dat, geven. we hebben allemaal die, die, die, uh, ja, die, die dat klopje op de schouder nodig. Ja. En deze levenslessen, heeft u die altijd met u meegenomen en heeft u zich daar ook een beetje aan gehouden? Ja. ja. Daar ben ik heel principieel in. En, en op wat voor manier heeft u dat gedaan? Als je bijvoorbeeld kijkt naar dat nooit verschil maken tussen mensen. Ja. Um, ja, uh, uh, uh, hoe moet ik dat zeggen? Uh, mijn oudste zus heeft twee kinderen. En mijn ouders hebben vroeger altijd geleerd: als de een bijvoorbeeld voor 10 euro kreeg, kreeg de andere dat ook. Ja. Want er is, is geen erger gevoel als je achtergesteld te voelen. Nee, dat snap ik. En, maar heeft, dat heeft u zelf ook gedaan? Want dat waren uw uh, ouders. Uh, maar u heeft zelf dat, ook altijd. Uh, dat met... bleef ik altijd doen, ja. Ja, dat bleef ik altijd doen. En dat, en dat tweede is. Uh, ja, ik merk dat als ik dat tegen mensen zeg, dat zij, dat zij meestal reageren, ja, dat eerste, dat gebruiken ze wel, maar dat tweede, dat vergeten ze vaak. Ja, ja. Nee, dat snap ik. Uh, want uh, mopperen doen ze wel, maar complimentjes geven, dat doen ze een stuk minder. En dat probeer... Nee, dat mag toch gerust gezegd worden als, als iets goed is en wat fijn is. Ja. Dat, dat, dat doe je toch zelf goed. Ja, nee, absoluut. Zeker. Nee, ik vind het goede, goede levenslessen die u heeft meegekregen. Aan ja. wie geeft u die lessen nu mee? Ik geef die lessen door aan, aan mijn vrienden, aan mijn uh, familie. Op, op eerste plaats aan mijn familie en op, aan, aan mijn vrienden. En uh, ik, heb, uh, ik mag uh, tegenwoordig vrijwilligerswerk doen. Ja. En als je dan kijkt, uh, uh, de, de, de, de mensen waar je mee omgaat, uh, dat zijn meestal de mensen... Uh, uh, die voelen dat, die hebben toch nog ergens aan het plannen, dat ze dat heel goed aanvoelen. Ja. En als je dan, dan een keertje, uh, ik ben altijd heel voorzichtig, ik ben een beetje lichamelijk, maar ik zorg altijd voor dat ik altijd uh, uh, mijn handen op de schouders leg bij de mensen, en morgens, als ik daar kom, goedemorgen en de handen op de schouders leg, en eens even kijken, dus uh, even, ik erbij gaan zitten en te vragen hoe het met hen is. Dat kost niks, dat kost niks. Nee. Dat kost niks. En het doet zoveel. Ja, het helpt het wel. Zoveel. Mooie lessen. Ik dank en... u wel, Harry. Ja. Voor het bellen. Graag gedaan. Goeienacht. Een fijne nacht. Dank u wel, dank u wel. Dag. Dag. Uh, we krijgen een mailtje binnen van Karin Musch, en Die vraagt uh, welke, uh, welk liedje draaiden jullie van Lee Towers. Ik denk dat het over het laatste liedje gaat, want ze heeft dat Shazam erbij gebruikt. Hè? Dat is zo'n app op je telefoon uh, die liedjes herkent, nummers herkent. En dat werd niet herkend en dat kan wel kloppen, want uh, dit was een liedje dat nog moet uitkomen. In maart begrijp ik uh, het nieuwe album van Lee Towers. Met, uh, die, dat, volgens mij heet het album ook Memories. Maar dat is het dus nog niet. Uh, aan de telefoon nu, Hans, goeienacht. Hans? Hallo? Ha Hans? Ja? ja, ben je daar? Ja, hè? Ja, met Hans? Ja. Het, we hebben het over. Uh, uh, ik hoop dat uh, meneer Huizer er nog luistert. Ja, die, hij, hij, hij, hij heeft plichtig beloofd in de auto te luisteren naar dit programma. En ik okay, denk, goed, denk dat hij hem nu aan heeft staan aan de radio. Nou, misschien vindt hij dit wel leuk. Vanaf uh, 1972 tot en met 1976 heb ik op de technische school in. Bijvoorbeeld bij IJssel, les gehad van zijn broer. Oh, dat is de oudste broer waarschijnlijk waar hij het over had. Ja. En om dat even in uh, relatie te stellen tot jullie centrale vraag... wat heb je nou over levenslessen geleerd? Ja. Dan is dat vooral een natuurlijk overwicht op een groep. Oh. Want meneer Huizer, die had dat enorm. Dus de, de, de broer Huizer, hoe heette die eigenlijk? Weet je, weet je dat? Nee... Dat um... was altijd meneer natuurlijk in die tijd, hè? Ja, dat was meneer, echt, echt meneer Huizen. Die, die, die, die sprak je niet met zijn voornaam. Nee. En, en die had uh, natuurlijk overwicht op de klas? Ja, met die enorme stem, net als zijn broer. Ja? Zou die ook, kon die ook zingen, denk je? Uh, nou, als hij zijn best zou doen onder de douche... maar dat uh, heb ik nooit gehoord of gezien... dan zou het best wel lukken, denk ik. Dan... Maar die... Die familie die heeft een uh, enorme diepe stem. En uh, ja, ik heb... Uh, hoe moet je dat zeggen? Kijk, natuurlijk overwicht, dat leer je niet. Maar dat voel je aan. Er waren klassen bij, die hadden een groot uh, Ja. Maar bij meneer Huizen... Hm. hadden we het paniek niet over. Had hij ook zo'n imponerend uiterlijk? Zo'n hij, uh, hij, was, hij was groter als, als meneer Leenhuizen. Ja. Maar, ja. Um, maar, maar goed, je hebt die, die les geleerd. Je hebt dat gezien bij meneer Huizen in de klas vroeger. Maar kun je dat dan ook zelf vervolgens? Of is dat iets wat je in, in je moet hebben? Of kun je dat echt leren als je, als je iemand dat iets, ziet? Het doen? is iets wat je aan moet voelen. Je kunt het niet leren. Heb je het zelf ook? Uh, ja, God, ik, uh, ik spreek zalen toe van 162 mensen. Dus, uh... Van hoeveel, dat, zeg dat Kom En maar discipline. Zalen toe van hoeveel? Hond hond, de grootste zaal was 162 mensen. Oké, okay, en, en die had je er wel onder? Nou, uh, in ieder geval kregen we het resultaat eruit... wat we wilden bereiken namens de opdrachtgever. Oké, okay, dat is mooi. En heeft dat dan nog iets met meneer Huizer te maken, denk je? Jazeker. Het is je houding, het is je bewegelijkheid, uh, het is je kennis, je vaardigheden, voorbereiding, de manier waarop je communiceert. Um, en bepaalde andere technieken die je gebruikt, zoals software en uh, presentatietechnieken. Ja. Maar dat, dat had meneer Huizer waarschijnlijk niet in die tijd. Nee, dat, dat trok hij zo in zijn binnenzak. Ja, leuk. Nou, ik, ik dacht, het is misschien wel leuk voor Leen uh, Huizer om te horen dat uh, op de LTS. Ja. Dat was een, ook het begin van de carrière van zijn broer, volgens mij. Ja. Ja, um, nou, het is ja van... ik heb erg veel plezier aan heb gehad en erg veel heb in mijn leven. Dus. Nou, dat is mooi. Het vond het ook leuk om te horen. Hans, ik dank je wel voor het bellen. Oké. Okay. Doeg. Uh, op Twitter zie ik dat Thijs Kroeser gereageerd heeft... Uh, wat ik mijn kinderen later wil meegeven... is zomaar opgeven is geen optie. Altijd voor 100% ergens instappen. Nou, dat zal Lee ook aanspreken. Uh, over een jaar of twaalf staat erachter. Dan heeft die kinderen misschien, ik weet niet, ik denk dat hij dat bedoelt. Aan de telefoon, nu, Alicia, goedenacht. Ja, goedendag. Ik heb gelicht van mijn moeder, belofte maakt schuld. Belofte maakt schuld? Ja. Moet je, als je iets moet je voldoen aan je beloofd. Ja. Omdat als je voldoet niet aan je beloofd wordt je gewoon beschouwd als leugenares. Als wat word je beschouwd? liegt Oh, leugenaar is Ja, ja. ja. Ligt. En je gaat gewoon uh, teleurstellen die mensen. Ze ja. kunnen uh, hun rug uh, keren tegen je. Of ze, ze worden vijandig. En dat, dat geldt dan, denk ik ook voor politici. <laughs> Ze maken meestal beloften. Ze kunnen niet voldoen aan hun beloften. Ja, maar dat hadden weer mee te maken. En van mijn moeder, beschouw iedereen als gelijk. Moet je niet staan boven de mensen. En respect moet je leren respecteren de ouderen. Omdat je wordt ook op een dag ouder. Respect en behulpzaam. Als je ziet iemand die is oud, die kan moeilijk lopen, moet je, behulp, moet je behulpzaam. Respect tonen voor de ouderen omdat je wordt op een dag ouder of ziek of zoiets. Mm -hmm. En dat zijn die, die, die drie voornaamste iets. Als je benadert een werknemer hoe laag hij is in de maatschappelijke ladder, moet je hem normaal beschouwen als een arts of, een, of wat, oh, dan ook. En voor mij iedereen is iedereen gelijk. Ja. En dat zijn een beetje de voornaamste dingen die ik heb geleerd van mijn moeder... En ik respecteer dat. Ja. En uh, als ik doe een belofte, moet ik doen, ja, moet ik voldoen aan mijn belofte. Of doe ik geen belofte? Maar lukt dat altijd? Heb je nooit een lukt belofte? Lukt wel, Lukt die? Maar ik blijf gewoon hameren tot ik uh, maak waar mijn belofte. Ja, ja. Ja. Dus ja. Je, je hebt nog nooit een belofte geschonden? Nee, nooit. Maar ik moet gewoon mijn beste doen tot ik bereik. Ja. Ja. Ik zit nou even na te denken of dat bij mij ook zo is. Ik vind, dat wel, ik vind het ook heel belangrijk om, om mijn woord te houden en afspraken na te komen en dat soort dingen, maar heel af en toe. Maar ja, maar van tevoren. Als ik kan niet voldoen, dan zeg ik van tevoren. Hè? Zeg ik nou, ik kan niet voldoen aan die belofte. Ik maar, beloof jou iets, maar dat maar, helpt het niet. Heb, je hebt nooit iets beloofd waarvan je later dacht. Van, oh shit, nee, dat kan nee, helemaal niet? Nee, bijna nooit. Ja, ah, bijna nooit. Bijna nooit, ja, bijna, bijna nooit. bijna nooit, gelukkig. Want anders ik, deek, ga deek gewoon, ik doe mijn best om gewoon te bereiken wat ja. ik heb beloofd. Ja. ja en nou. dat doet mij, ja, dat is, je krijgt een voldoening. Je, je maakt waar je beloofd. En, en de lessen die jij geleerd hebt van je moeder, geef je die ook weer door aan anderen, aan kinderen bijvoorbeeld? Ja, zeker. Aan kinderen, aan, aan familieleden of aan vrienden. Ik hoor ook wat, dat iemand, maakt een belofte, voldoening voldoet niet aan zijn beloofd. Ik ga van mijn echte Leer de situatie. Ik word woedend. Ik zeg, nou, waarom? Waarom? Jij maakt niet waar je beloofd. Maar je heb, niet je, heb, heb je om niet... Om te het... doen een beloft. Zodra je weet dat je kan niet waar maken jouw belofte. Heb je, heb je het gevoel ook dat dat steeds vaker gebeurt bij mensen? Ja, zeker. Vooral bij politici, hè. Ja. Wat ze schrijven, wat ze roepen. En uh, op een moment... Uh, maar ook in ja, kunnen, en ze kunnen wel teleurstellen, die, die kiezer, hè? Ook in en je de, eigen omgeving? Wat zegt u? Ook in je eigen omgeving? Ja, zeker. De kiezer, uh, ja... Nee, nee, even, niet, even los, los... We willen denken naar waarom die kiezer is... Uh, mensen ze gaan niet kiezen of ze... Nee, maar luister eens. Ik, uh, uh, gaan hallo, hallo, Alicia. Ja? Yeah? Uh, nee, ik wil het even niet over politici hebben, maar over mensen in je eigen omgeving. Zijn die ook steeds vaker beloftes aan het schaden schenden? Ja, ja. Er zijn mensen die schadende de hebben. Uh, uh, ja, vooral in een relationele sfeer. Relationele sfeer. Ja, ze zijn. Uh, ja, mannen en vrouwen staan in een relationele sfeer. Die maken niet waar hun belofte. Huh. Oké. Okay. Dat geldt in iedere situatie ook. Ik dank je wel voor het bellen, Alicia. Ja. Yeah. Goeienacht, hè? Ja, succes met uw uitzending. Da dag. Dank je wel, dag. Bernd. Hoi. Hallo. Hallo. Welke levensles heb jij geleerd? Nou, heel veel. Vertel er eens een. Nou, als ik zo naar jullie radioomroep uh, luister. En uh, dan denk ik gewoon van, daar leer ik heel van. Heel veel van uh, Litouwers was vanavond. Ja, daar was ik bij. Ja, ik heb het gehoord. Ja. <laughs> heb je daar wat van geleerd ook? Nou, uiteindelijk niet. Uiteindelijk niet? Nee. Hoe bedoel je? Nou, ik vond hem behoorlijk negatief. Negatief? Ja. Heb je wel goed zitten luisteren? Jawel. Ik heb niks negatiefs gehoord. Nou, ik voelde wel zoiets van dat hij wel wat problemen had in zijn leven. Ja, hij heeft wat problemen gehad in zijn leven, ja. Ja, maar dat heeft iedereen wel, toch? Maar dat was toch niet negatief? In tegendeel. Ja, wat probleem. Ik moet het hier sterk voor Litouwers opnemen. Nee, we waren ja, helemaal niet negatief. Maar... Maar ik zat zo te denken, als je dan uh, Icy Cleary, nou. Ja? Hij heeft toch alleen maar covers gezongen? Gezongen. Ja? En als dan... je dan zo luistert, dan denk je zo van, uh, ja. ja, als uh, de omroep, de Nederlandse omroep, zo verder gaat uh, met uh, Klaas Rust hè. en dat soort dingen. Dan? We zijn we snel uitgepraat, hè. Met dat soort artiesten. Maar, <laughs> Volgens mij rijden ja, de dingen ja, nu een beetje door elkaar halen. Hey, Bern, mag ik jou hartelijk bedanken voor je bijdrage? Ja, tuurlijk. Kap het maar af. Maar ik bedoel, die onzin het het moet ik meer uitzenden. Het is een tikje warrig. Als ik het ja, oké. Okay, voor jou wel, maar voor mij niet. En voor andere luisteraars ook niet. Nee, daar ga, daar gaan we, dat ga ik straks eens even vragen aan wat mensen. Hé, hey, bedankt voor het ja. bebben. Doeg! Okay. Meneer de Boy, meneer de Boy. ...zit hier. Goeienacht. Ik heb de in Den Haag. Hallo. Uh, over wijsheid van Spores was gesproken. Mijn grootvader van moederskant... ...was Leender Smit. En die had de gewoonte te zeggen... ...als iemand een lange tenen had... ...man stapte er overheen met een lang been. Um, uh, uh, lang, ja, ja. ja, dat is een goed advies. Oh, een mooie uitdrukking. Ja, ik, ik heb het uh, ook nog nooit goed. stap Stapte er overheen met een lang been. Zelfs uh, als, als iemand lange tenen te hebben. Ja. Die beste die heeft mijn moeder mij doorgegeven. Dan nog even iets anders. Ja. Deze grootvader, Leen de Smit, was een zoon van Wouter Smit en van Clara Huizer. Dus de oh. combinatie Leen en Huizer zit bij ons ook in de familie. oh maar dan via twee families komt dat bij elkaar. Uh, nou, mijn, mijn, mijn, mijn overgrootmoeder, dat was Clara Huizer. Ja. En uh, zij heeft haar zoon. Zo van haar en Smit heeft ze Lenders genoemd. Dus het zou best kunnen dat zij weer een dochter was, van ook een Lenders uh, huin was. Oké, okay. zouden jullie familie zijn dan, Leen en jij? zou je in de verte zelfs familie kunnen zijn. Ja, dat zou best kunnen. Maar die... Ja, sorry? Ja, ik praat met daar nou, dus over, uh, nou ja, zo ongeveer. Nog één keer? Ongeveer 1860 dat mijn grootvader geboren was. Ja en de vader van, en, de vader van Leen Huizer die uh, is in 1880. Nee 18... mijn, mijn Achten... moeder. Nee, die is in mijn was een dochter van de Smit en hij, hij was een zoon van Wouter Smit ja, ja. en van Klare <lacht> Huizer. Dus je zeggen, heeft die kleine Huizer. Hier moeten we een keer een genealogie gaan we uitzoeken. Maar dat, uh, die en, levensles. Die was wel mooi, hè? Als je lange tenen hebt, moet je er overheen stappen met lange benen. Ja. Mooi les. Stap er overheen met een lang been. Ja. Dan zei hij als, als ik te maken met iemand die met lange tenen. Ja. Maar stap er overheen met een lang been. Ja, mooi. Ik ga hem onthouden. Meneer de Boy, dank u wel, hè? Ja. En groet aan zeg achter negen Ja, dat zal ik doen. Hij hoort het. Ik denk dat bedankt. hij nog steeds in de auto is. Tot ja, bedankt. Goedenavond. Dag. Wij gaan even wat muziek draaien. Nu een keer niet van LitHaus, maar van Jason Mraz en het heet I'm Yours. Well, are you done, done,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 I'm yours van Jason Ross in Casaluna. Wij uh, hebben het over levenslessen. Welke levenslessen heeft u vroeger thuis meegekregen en wat heeft u daarmee gedaan? En welke lessen geeft u nu weer door aan uw nageslacht? 0800 1121 voor de bellers. De mailers kunnen naar casaluna.ncrv.nl en dan hebben we nog de Twitteraars. Uh, Hekje Casaluna. Lis Mislis heeft uh, getwitterd: It's nice to be important, but it's more important to be nice. Dat is mijn motto. Dus it's nice to be important, but it's more important to be nice. Lis uit Dordrecht heeft dat geschreven. En dan hebben wij nog Herman Hobert die schrijft: Er zijn altijd meer redenen te bedenken om iets niet te doen. Je hebt er maar één nodig om het wel te doen. Die ga ik binnenkort eens gebruiken bij een paar mensen. Dat vind ik wel een goeie. Herman, dankjewel voor deze tweet. En dan aan de telefoon naar meneer Hoekstra. Meneer Hoekstra. Ja, daar was ik. Hallo. Eh, ja, hallo. Uh, mijn moeder zei altijd van... Uh, je moet niet naar boven kijken, maar je moet naar beneden kijken. Oh, mijn oma zei juist altijd je moet naar boven kijken. Want dan liep ik krom. Dan zei ze geen dubbeltjes tellen, ja, maar, maar dat schoorstenen. Een, dat was een andere reden. Omdat je krom liep. Ja, precies. Nee, ik, ik nu zat ik altijd recht. op die uh, rijken te schelden. Oh, die hebben zoveel en wij hebben... Nee. Zij zei, uh, je moet naar beneden kijken. Naar armere mensen die het veel slechter naar jou hebben. Ja, maar dan niet uitschelden, neem ik aan. Nee, maar dan zie je hoe rijk jezelf bent. Ja. En, en, en uh, werkt dat? Heb je dat gedaan gedurende je leven? Jazeker, dan voel je ja, dan voel je vreselijk rijk. Ja. Ik bedoel, dat wil niet zeggen dat ik daarmee moet zeggen dat we, we. Daarmee wil zeggen dat we alles maar moeten accepteren. Wat er nu op deze wereld gebeurt. Maar. Ja, kijk eens naar mensen in armere landen. En. en uh, ja, ook ziektes met hele kleine dingen. Honger die met hele kleine middelen opgelost kunnen worden. En we doen er geen. Lekker aan. Waar, waar heb je het dan over? Welke honger? Nou, is er is toch heel veel. Uh, uh, zijn, we zijn hier met 9 miljard. Ja. Nee, ik weet dat er veel honger is, maar het is ook weer niet zo dat niemand er wat aan probeert te doen. Misschien veel oh, ja, te weinig. Dat maar... moet in, uh, zo rijk wij hier met z'n allen in het westen zijn, dan moet het toch in, in, in een geet en een zucht opgelost zijn. Ja. Ja, nou ja, dat zou wel beter kunnen. Ja. En, en niet bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking, zeg je dus eigenlijk. Ja, ook. Ja, nou, ja. Daar, ben, daar ben ik het in ieder geval mee eens. Dat dat niet had gemoeten. Maar uh, ja, maar ja uh, Afrika is ook aan het opkomen, hoor. Ja, gelukkig. Maar maar goed, er is ook nog er is nog genoeg, Ja, nou, uh, ik straks wel eens onze vijand worden. Want ik denk dat, ja, als het dan gaan dan worden wij straks een derde wereldland. Uh, waarom denk je dat? Nou, het gaat slecht in Europa. Ja. Maar we, we dwalen wel een beetje af, want ik wil nog even naar die levenslessen. Heb je zelf kinderen? Ja, ik heb één dochter. En, en heb je haar die les ook geleerd, van je niet naar boven kijken? Ja, zeker, ja. Ja? ja. En pikt ja. het een beetje op? Jawel, oh, ik kan prachtig met haar opschieten. Ze heeft twee kinderen. En, uh, ja, als ik mijn kind niet had en met mijn kleindochter, dan uh, heb ik heel veel steun op. En heb je nog andere levenslessen doorgegeven aan haar? Uh, je mag wel alles uh, denken, maar je moet niet alles zeggen. Want dat kan ten nadele van je werk. Dus niet, niet uh, het hart op de tong hebben, af en toe uh, tot tien tellen... en niet meteen ja. zeggen wat je denkt? Nee, niet maar te... denk, denk wel vrij en... en uh, ja, doe niet in het normale patroon mee, maar uh, leer zelf denken. Hm. Ja, nou mooi. Goeie les. Yeah. shake your head before using it. Ook een mooie. Bedankt voor het bellen, yeah. meneer Hoekstra. Ja, oké. Okay. Jij ja, ook bedankt. Jo, goeiedacht jo. hè. Dag. Doeg. Uh, we hebben nog een tweet van Jeroen Vegel die schrijft... Leef je droom in plaats van je leven te dromen. Dat is al jaar en dag mijn levensmotto, levensles. Dus leef je droom in plaats van je leven te dromen. Ineke nu aan de telefoon. Goeiedag. Hallo, met ja. Ineke. Hallo. Ja, ik, ik, ik, heb, ik, ik viel er eigenlijk in, dus ik weet niet precies wat het motto was. De vraag, ja, is, er, ja, de, de vraag is... Ja, welke, hoor, je, hoor je me? Ja, ik, ik ga even zeggen waar, waar we het over hebben. Voor de zekerheid. Uh, welke levenslessen heeft u vroeger thuis meegekregen? Uh, wat heeft u ermee gedaan? En welke le lessen over het leven geeft u nu zelf door aan het nageslacht? Nou Oké, okay, dat heb ik dan toch een beetje goed begrepen. <laughs> daar, daar gaat het uh, Wat ik over. aan mijn kinderen heb doorgegeven is. niet liegen. Ja. Dat vind ik heel erg belangrijk. Ik, zei vroeger altijd, ik, ik heb mijn kinderen voor een groot deel alleen opgevoed. Ja. En ik kom daar niet tegen als. Dat is een, dat is een kwestie van mij, mijn onzekerheid. Maar dat zei ik ook tegen ze. Word ik zo onzeker van, als jullie jokken, dan kan ik daar niet tegen. En, dat en waarom ben dus, je daar onzeker van? Dan? Omdat als iemand tegen je liegt, dan weet je niet wat je tegenover je hebt. Ja. En dat, uh, en zeker van kinderen, want ik riep altijd van, ik zeg maar gewoon als... als erg is wat je hebt gedaan, dat vind ik minder erg dan dat je tegen me jokt. Hmm. Nou, daar hebben ze zich eigenlijk aardig altijd aan gehouden. Ja, ja ik vind en het ook voor... wel belangrijk, ja. en een andere was iets van, en uh, dat vind ik echt zo leuk vanavond, ja. uh, trouw. Mijn kinderen hebben nog altijd, die zijn nu allemaal in de 40. ik ben zelf al 71, dus ik ben al heel oud, ja. maar uh, die hebben nog altijd kinderen... En, en vrienden van, vanaf hun middelbare school. Ah, oké. Okay. Eén zelfs nog van de lagere school. En zo heb ik ook altijd mijn vrienden trouw gehad. Ik heb vanavond. We eh, zaten vanavond met zeven hier te eten. Vandaar dat ik zo. Want ik ben al het troep aan het opruimen in de, in de keuken. En ik heb van iemand gekregen. Zo'n. Weet je nog wel? Mevrouw Romanesco. Ja, Zo'n zo zo zo papieren doosje. En een pincetje. Weet je dat waar ik het over heb? Wacht even, heb je het over Nora Romanescu? Ja, ja, ja. Die had altijd... Een, Die een, komt nu net binnenlopen. haar gesprek mocht je een, een, hand, een handgeschept doosje... mocht je een pincet, mocht je een rolletje uitnemen. Oh, vind je het leuk als ze even mee komt praten? Ze komt net binnenlopen. Ja. Nou, dat vind ik ook leuk. Dat is dan grappig. Ja, oké. Okay. Nora... Even die koptelefoon op zitten. Of, uh, wat heb je nou allemaal om? Een hele goede morgen. Dit zijn gewoon mijn sleutels. Allemaal gouden kettingen om. Nee, ik woon Beetje op verschillende adressen zoals je weet. Dus ik heb uh, meerdere sleutelbossen. Wij hebben mevrouw Ineke aan de telefoon. En die heeft het over jou. Wie hebben we aan de telefoon? Mevrouw Ineke. Mevrouw Ineke. Goedemorgen mevrouw Ineke. Dag Nora. Ik luister altijd naar jouw programma. En heb je altijd, je, ik weet niet of je het nog hebt, ik geloof het wel. Heb je altijd zo'n zo handgeschept doosje. Papier, En dan mocht je met een bezetje een rolletje uithalen. Oh, wacht even, de, de boksen staan niet aan. Je, René, zet even die box aan. Ze kan niet hoor, en die koptelefoon dan? Ja, Ineke, ik heb de koptelefoon opgezet, er kwam geen geluid ja, door. Nu, nu, heb je het nu Ach, kijk, de zoetgevooisde stem van Ineke. Echt uh, heel dicht uh, op mijn oren. nu, wel? Ja, nu Er heb zitten wel. knopjes aan die apparatuur. hoe lang zit je hier nou? Ja, hoe uh, lang, uh, lang ben ik al wakker, Goedemorgen, zeg. Ineke, zeg nog één keer dat papier. Goedemorgen, Nora. Goedemorgen. Eh. Uh, jij hebt altijd aan het eind van jouw programma... met je interview zat je altijd zo'n uh, zo doosje met uit handgeschept papier. Ja. ja. En dan mocht iemand met een pincetje een rolletje uithalen. Ja, en op ieder rolletje stond dan een spreuk. En dat was het geluk voor Precies. die dag of dat weekend of de rest Precies. van het jaar. En ik had het net erover dat het onder andere trouw is met je vrienden. En ik, heb, ik zit hier ook nog veel te laat de keuken op te ruimen. En... Uh, en ik heb zo'n doosje gekregen van een vriendin. Wat, ontzettend leuk. Maar was het ook van handgeschept papier? Ja. Oh, wat Helemaal, goed. helemaal. En ik zet het van, hoor, Romanesco. Nee, dat, dat komt van een uitgeverij. <laughs> ik heb nou, ze niet zelf dat bedacht ik, of gemaakt. Ik heb van zo'n zo vriendin uitgegooid die van altijd alles leuke dingen weet te bedenken, hè? Ja. Dus ik heb zo'n doosje gekregen. Fijn. ik zit hier alle rotzooi op te ruimen in de keuken. <laughs> en ik, ik maak dat doosje open en ik denk van nou, ik zal dat dus toch een rolletje uithalen. Mooi moment. Ja? Ja. Kom ik over? Ja, helemaal. Mooi moment ja? om zo'n rolletje eruit te halen. Ja, oké. Okay. En ik heb dus allemaal oude vrienden hier te eten gehad. En we hebben leuk gegeten. En, en ik heb ontzettend mijn best gedaan. En wat, wat haal ik eruit, Nora? Geen idee. Oost-West, thuis is de liefde op zijn best. Oh, wat een goeie. Zie je wel, het Zit werkt dat gewoon, Ineke. Ja, fantastisch. Ja, echt fantastisch. En we hebben zo zo'n dierbare avond met vrienden gehad, met de zevenen. En het was zo dierbaar en zo leuk en zo. Gasten, en die ik... hebben mij wel eens gevraagd, Ineke... wanneer dan een spreuk uit dat doosje gehaald werd, s ochtends vroeg... die heel erg goed van toepassing was. Dan zeiden ze, of vroegen ze... Ja, maar wacht even, Nora. Mag ik ook naar die andere rolletjes kijken? Want jullie hebben ze er waarschijnlijk allemaal zo zelf in gedaan. En dat was natuurlijk niet zo. Het zijn nee, echt gewoon had, 200 heb, verschillende spreuken. Oh, lieve schat, ik heb hier het hele nieuwe doosje. En een soort, een soort, een soort, soort, soort, soort bijen uh, is het bijna, hè? Ik vind het ook zo fijn dat het inderdaad van handgeschreven papier is. Want tegenwoordig zijn er ook uitgaves van datzelfde doosje. die dan gewoon glad karton uh, aan de bovenkant hebben. Dat vind ik niet zo nee, mooi. Dat is niet zo is dan, romantisch. Ja, nee, mijn vriendin is ontzettend leuk. Gooisdopje. Wat is en, dat, een gooisdopje? Een, een gooisdopje. Oh, een snopje? Met een ja, bee. nee hoor. Die, nee, geeft niet. Is, ik bedoel dat lief. Ja. En die koos echt het leuke. En, en ik, ik, toen ik het ook zag, zei ik: Oh, er is handgeschept. Er staat ook bovenop een doosje vol liefde. Oh, dit is vol liefde. Ja, bij ons was het een doosje vol geluk, hè? Je hebt er, en een doosje vol goede voornemens, en ja, een doosje is... vol wijsheden. Zeg, mag ik weer heel even inbreken hier? Nee, klaar. wij zijn gewoon in gesprek. Blijft wel gewoon nee, mijn programma, ik maak, hè? Het ik, ik maak het te lang, nee, ik maak het te lang. ik heb ik, nog ik, één vraag, ook... Ineke, want het ging over trouw. Ja. Trouw zijn helemaal, omdat ze... Dus... Nee, maar wacht, wacht, wacht, wacht. Ja, uh, trouw is... Ineke. De... Ja. Ik was aan het woord. Ja. Eindelijk was ik weer even aan het woord. Nee, ehm... En wat ik wilde weten, want die kinderen van jou die hadden en jijzelf ook allemaal heel lang al dezelfde vrienden. Hoe zit het ja. met trouw aan jezelf? Ja, ik denk het wel. Ik heb uh, vrienden die ik al heel lang ken. Deze mensen ken ik ook al zo'n zo, zo nee, jaar. Nee, trouw aan jezelf. Aan mezelf, wat bedoel je daar precies mee? Nou, dat je trouw bent aan jezelf. Dat je uh, rekening houdt met hoe je zelf in elkaar zit. Dat je niet te veel rekening houdt met anderen, maar ook jezelf niet vergeet. Maar dat is een lastig Ah, ben. ik ben er altijd wel heel erg voor anderen. Ja, precies. Ja dat, ik, ja, ja, ja, dat is een hele moeilijke vraag voor mij. Zullen we het daar dan bij laten? Ja, want er zitten vast nog heel veel mensen achter. Ja, precies. Achter Goed, ja. nou, da dank je wel voor het bellen. Ik hoop dat je het wat het had. Ja, zeker. En leuk dat Nora net kwam binnenlopen. Ja, dankjewel, ja, Ineke. Leuk. Ja, ontzettend leuk. Dank voor het verhaal. Ja, het was heel leuk, Nora. En nu gouden er weer uit. Want anders oh. het is wel zintijd van de. Ik NCV. wou nog even ingaan op jouw verhaal over trouw aan jezelf. Ik vind het namelijk net zoals Ineke, ook een hele moeilijke vraag. En ik kan me ook erg goed voorstellen dat, dat het heel erg gedoseerd moet worden. Trouw zijn aan jezelf, dat kan. En dat moet je zeker zijn, denk ik. Maar het mag ook weer niet ten koste gaan van anderen. Dus je moet daar volgens mij heel erg een balans in zoeken. En op sommige momenten inderdaad kiezen voor die ander. En daar trouw aan zijn. Op wat andere momenten je eigen belang daarboven stellen. En kiezen voor trouw zijn aan jezelf. Een balans opzoeken. En dat is kei moeilijk zouden wij eens het zeggen. Wat een levensles. Ja, en ja. wat toepasselijk. Ja, elf minuten over half twee. Klaas, Dan, ga verder met je programma. Nou, even een plaatje misschien even bijkomen. Vermelho Vanessa Da'Mata. Radio 1. Casa Luna. Klaas Trumpsteen. En aan de telefoon nu Frida. Goedenacht. Goedenacht, Klaas. Hallo. Heb jij een mooie ja. levensles voor ons? Nou ja, hoor, wat mijn moeder altijd. Mijn ouders eigenlijk altijd zeiden: van als wij eens een keertje negatief over een kind op school praten of wat dan ook, ja. uh, wit eigen tuintje, wit ziet het onkruid bij een ander niet. Ja, het ja, eigen tuintje... En die heb ik uh, mooi meegenomen in, uh, in mijn uh, hele leven eigenlijk. Ja. Maar wacht even, want dan zie je... Maar dat, dat, is het erg dat je... Het, is het niet andersom? Wie zijn eigen tuintje wiet, ziet het onkruid bij een ander niet. Als je bezig bent je eigen onkruid te wieden, dan kijk je niet naar... Nacht. Oh ja, nee, nee, zo ja. Zie Oh ja. Ja, dus je moet je gewoon met jezelf bezighouden, over jezelf nadenken... en niet de hele tijd letten op andere mensen. En niet, ja, precies. We zijn geen van allen volmaakt. Nee, en, en dat zeiden jouw ouders tegen jou? Ja, dat zeiden mijn ouders tegen ons, ja. Huh. Heb je je daaraan gehouden? Ja, zoveel mogelijk natuurlijk, hè. Maar uh, ik heb nog wel horen, als ik denk over iemand... ik heb een oordeel, dan denk ik, oh ja... Kijk eerst naar jezelf. Is dat, want soms is het ook wel lekker toch... om even wat, uh, wat van iemand anders te vinden. Nou, oh, weet ik niet. Weet ik niet. Nee? Vaak slaan we de plank kennen de omstandigheden niet, enzovoort. Ja, ja, ja, dan oordeel je veel te snel, bedoel je? Ja. ja. We heb zijn er je... allemaal goed in. <laughs> heb, heb je nog meer een mooie levensstijl gehad? Of, of was dit wel de, de belangrijkste? Want deze hing natuurlijk ook, dan ging dat vingertje van mijn moeder weer. <laughs> ja? Zij ze het echt vaak? Ja, ja, ja, heel vaak. <laughs> nou, we wat, wat, hadden acht kinderen, dus dat ging vroeger dan wel zo. Als de een niet iets te veel, had, had de ander het wel. Ja, en dan kwam die weer. En dan kwam ze weer. Maar het, het zijn ons allemaal wel lessen geweest, want we hebben ook nooit over anderen gepraat. Ik kap het ook altijd af, hè. Als mensen uh, iets willen zeggen over een ander, kap ik het onmiddellijk af. Oké. Okay. Oh. En als het een goede relatie is, dan zeg ik dit wat mijn ouders me bijgebracht hebben. Hmm. Ja, dat doe je alleen als je de mensen goed kent? Op deze manier. Kijk, je moet natuurlijk uh, aanvoelen wie je voor je hebt. Mm -hmm. Ja, soms, soms ben ik kort en dan zeg ik van... Laat maar, daar heb ik geen zin in. Hmm. Over een ander praten. Of ik zeg van, nou, dit kreeg ik van mijn ouders thuis mee. Hmm. Nou, het wordt wel gewendiert, hoor. Heb je, heb je zelf kinderen? Twee jongens. En? Hebben ze het overgenomen? Ja, heb toch... ja die hebben het wel overgenomen. Dat zijn ook geen roddeltantes? Nee. Ja, mooi. Nee. En... nee, nee, hoor. En heb je nog een andere, andere les die jij... Uh, ze... Ach, die is erbij gebracht. bijgebracht. Wie het eigen tuintje wiet. En welke was die andere ook wel, nou, dat weet ik zo gauw niet meer. Oh. oh. Was misschien... Jawel, dat lag bij ons thuis. Ja, onze generatie Klaas. Ik ben 84. Oh ja? <laughs> Wij werden opgevoed met spreekwoorden en spreekwoordelijke gezegden hoor. Dringen er heel wat. Eigen hart is goud waard, weet je wel. Mm -hmm. En dat werd ook gewoon gezegd? Oh ja. Zo. Oh, uh, je weet hem weer. Wat gij niet wilt dat oh, u ja. geschiet... Doe dat ook een ander niet. dat ook een ander niet. Ja, die ken ik ook nog wel. Ja. ja, dat denk ik wel. Ja, dat is ook wel een goede, hè, op zich. Ja, eigenlijk is een hele goede ook. Ja, in al die dingen Kom. zit wel iets, waarschijnlijk. Ja. Zo'n zo mooi tegeltekstje. ja. Ja, ja. Er was mooi zwart fluweel, uh, Klaas. Met gouden letters en een gouden lijst eromheen. Met krullen en, en weet ik veel. En die hadden jullie thuis hangen? Hmm. En ook een groen fluwelen. Ik denk dat... Ja, dan weet ik niet meer welk een Oost-West. Ach, hou op. <laughs> oh, prachtig. Je bent omringd <laughs> met wijsheden vroeger. Ik hoor het al. Heel Dank, leuk. Ja. Mooie herinneringen, Klaas. Ja, ja. Dat is een tijd geleden als je 84 bent. Kun je wel stellen, ja. Ja, ja, ja, ja. Dankjewel voor het bellen. Ja, en jij ook bedankt. Goeienacht, hè. Doeg. Goeienacht, ja. Ik, doe nog, ik kijk nog heel even in de mailbox. En dan zie ik uh, een mailtje van Ellie Thomassen. Dag Klaas, heerlijk dit programma. Ik heb nog een mooie levensles over wijsheid. Iedereen wil de wijste wezen. Niemand wil de domste zijn. Ben je te dom om wijs te wezen? Wees dan zo wijs om dom te zijn. Nog een fijne nacht en tot volgende week. Nou, leuk, tot volgende week. Ehm... Uh, er staat een kopje, Andy Warhol. Wat ook goed bij het onderwerp van vannacht past... is een Andy Warhol-spreuk. Every day is a new day. Of ook Churchill... Success is going from failure to failure... without losing enthusiasm. Hartelijks uit Berlijn van Rits Mollema. En ik zag dat er ook nog wat... wijze tweets naar ons toegekomen zijn. Leef je droom in plaats van je le... Oh nee, die hebben we gehad. Wacht even. Uh, live, dat is van S.J.B.M. Bastiaansen. Life does not announce itself. The only thing to do is just being dressed for the occasion. Um, life does not announce itself. The only thing to do is just being dressed for the occasion. Van uh, meneer of mevrouw Bastiaanse. En dan dacht ik dat er nog één... Uh, nee, nee. Uh, nee, nee. Nee, dit zijn ze. Goed, aan de telefoon. Nu even kijken. Leni, ben je daar? Ja, ik ben er. Goeienacht. Goedenavond. Uh, ik ben net naar het theater geweest. Oh. Wat en, was, uh, naar, naar, wel, naar welke voorstelling? Naar een voorstelling van mijn kleinzoon. Oh. Wat? En uh, dat was heel erg leuk. En het grappige was, iedereen die ik tegenkwam, ja. zelfs een, zijn leraressen en zo, ja. spraken over mij, over dat mijn kind, uh, mijn kleinzoon dan, mm -hmm. toch veel van me geleerd had. Oh, dat is en, leuk om te horen. Ja, ik werd echt, en toen heb ik een paar gedichten voorgelezen onder andere. En uh, ja, de, ze zeiden al van, u bent zeker ook artiest. Ik zeg, nee hoor, ik ben geen artiest. Maar ik schrijf wel af en toe gedichten. Oh. Nou, die wilden ze horen. Ja. En het was heel grappig. Ik heb het dus echt een uh, fantastische avond gehad. En mijn kleinzoon na het theater kwam naar me toe. En echt, uh, ja, ik werd omhelst en uh, geweldig. Want, ik uh, heb mijn hele leven op kinderen gepast. Dus ik heb altijd in, in kinderen dingen gestopt. En, maar en... de hoofdzaak van mij was liefde. Liefde? Ja. En wat bedoel je daarmee? Kleindochter zegt ook iedereen heeft het over geld, geld, geld. Dat is mijn jongste kleindochter. En die is nu net elf. Ja. En die zegt iedereen heeft het over liefde. En liefde eh, iedereen heeft het over geld en liefde is het allerbelangrijkste. Ja. Dat heeft ze van de oma. En dat zegt zo'n meisje van elf al. Maar even, ja. naar, even die kleinzoon, wat voor optreden had hij? Uh, theater, uh, danstheater. Dus hij kan goed dansen? Uh, ja, nou, niet dansen. Het is uh, dansbewegingen en, en dan een theater een stuk spelen. Oh, was het mooi? Ja, ook met dansen erbij. Was het mooi? Nou, het was geweldig. zelfs aan, aan, alleen op zijn voeten droeg hij een meisje. Het, hij lag aan in een ring. Nou, het was echt, het was te fantastisch om te vertellen, maar het was geweldig. <laughs> en, en... En iedereen was heel enthousiast. Maar wat heeft hij dan in dat opzicht precies van jou geleerd? Uh, de liefde en door te zetten van wat jij bent. De liefde en door te zetten wat jij bent. Ja. De hoe, hoe je? dus achter jezelf staan. En ik heb onder andere een, een gedicht gemaakt. En dat wil ik, waarom weet ik ook niet, maar ik hoorde... toen ik thuis kwam, dit allemaal vertellen. Ja. En nou, ik vind dit wel een goeie. En dat is ook echt vanuit mijn hart. Hoe wil je liefde levend houden? Wa wacht even, Leni, wacht even. Want dit, dit, nu, be nu begin je het gedicht voor te lezen, begrijp ik? Ja. Ah, oké. Okay. Duurt het lang? Wat? Dat is altijd wel goed. Ja, nee, als het niet al te lang duurt. Oké. Okay. Hoe wil je liefde levend houden... als het doorspekt is met venijn? Hoe kan de ander nog geloven... En voor jou dé liefde zijn. Liefde wil behouden en geeft kracht, <kacht> kracht om te vergeven. We zijn helaas niet zonder fouten, maar in liefde wil je samen leven. Terwijl je hart ineenkrimpt van ondraaglijke pijn. Waar is dan de liefde? Hoe is dan het samen zijn? Samen betekent werkelijk samen. Samen leven als gezin. Samen oneenigheid bespreken. In vrede, daar zit liefde in. Dit, dat was hem. Dit, dit is ook een beetje, dat heb jij niet gehoord, want het was in theater maar dat is een beetje wat uh, Litouws. Litouws hadden we vanavond, uh, vanavond uh, in het eerste uur te gast. Nee, dat heb ik niet gehoord, nee. helaas. Maar ik kan morgen terugluisteren. Hè? Ja, en die... ik heb ook, uh, dat heb ik al eens een keer gezegd voor de radio. Uh, ik, ik hou van mensen, in wezen zijn ze goed. Is dat kracht of zwakheid dat ik dat geloven moet? De glimlach. Oh, oh Leni, Leni, dan ga je eens weer weer een gedichtje doen, hè? Ik, ga nu even, ik wil nu even gewoon praten, geen gedichtjes meer. Ik stop. Ja, nee, je mag wel doorpraten, maar... Uh, nee, even, uh, want ik wil even naar één ding. Dus je hebt het over liefde door met venijn. Nou, dat is dus een... Als het niet goed gaat. Het ging over een geval... Ik schrijf altijd gedichten. En dat weten mijn kinderen ook. Ik probeer altijd uit iets negatiefs, iets positiefs te halen. En dat heb ik echt mijn kleinkinderen geleerd. Ja. Mijn kinderen ook, maar dus ook mijn kleinkinderen. En van wie heb jij zelf veel geleerd? van, uh, ja, heel negatief dat wil zeggen, de oorlog. En ontdekken dus dat een Duitser een Duitser was... en dat er moffen ook waren. Maar alle Duitsers waren geen moffen. Nee. Uh, ik heb dus eerder uh, zeker geen racisme te kennen. En van mensen te houden. Maar van wie heb je dat geleerd? Van, van mijn leven. En niet van je ik, ouders of zo? Van mijn moeder of mijn vader... Maar van mijn leven, ik ben heel erg, uh, ik was een buitenbeentje, ik hoorde er eigenlijk niet bij. Dus ik heb het niet van dat geleerd, maar wel gewoon van, van mijn leven gewoon geleerd. Ja. So... Dat, uh, ja, het leven is belangrijk en liefde is belangrijk en geld is ja, prettig als je het hebt. Ik ben een van de armste van mijn familie, ik ben niet arm, maar ik ben de armste van de familie. En ik ben stinkend rijk. Ja. Zullen, we, zullen we toch nog één gedichtje dan doen? Dan zal ik doen... Ik, ik geloof in mensen. Ik geloof in mensen. In wezen zijn ze goed. Is dat kracht of zwakheid dat ik dat over moet? De glimlach van een ander... weerkaatst op mijn gezicht. Het dragen van een ander... maakt mij het lopen licht. Maar dan komt langzaam sluipend naar de bij... het ongeloof en neemt van mij. Zodat ik eenzaam en alleen veranderen in een zware steen. Maar zelfs een steen beschenen door de zon... is nog een stille warmtebron. Nou, je hebt wel talent. Ja, maar dat, eh, omdat ik vroeger niet kon uiten wat ik voelde... heb ik het allemaal in, in, in gedichten geschreven. Ja. En ik heb er een stuk of 35, denk ik. 35? Heb je een boek al? Ik ben al 81. Heb je al een boek uitge... Nou, dat gaat uh, een van mijn kleinkinderen met een vriendje... Gaat het samen maken. Ja, moeten ze er mooie uh, tekeningen, tekeningen bij laten maken. Dan heb je zo'n boek? Ja, hij gaat ook foto's erbij maken. Oh, en uh, heel gek, hij heeft zelfs lepeltjes... die ik in huis had voor ieder een eigen lepeltje. Die heeft hij een, een tekening, tenminste een afzet, afdruk van gemaakt. En die komen ook in het boekje. Nou, ik ben benieuwd wat het te wordt. Te moet er een beetje mee opschieten, hè? Maar ik ben echt uh, zo stinkend rijk, doordat ik altijd... Lieve mensen tegenkomen. Ik heb heel veel tegenslag gehad. Ik hmm. heb het altijd aangekund. Omdat ik gewoon... En daar, daar heb ik ook mijn kinderen in opgevoed. Ja. En L ook mijn, mijn kleinkinderen. Lene. En ik heb... Nou, zeven klein, uh, kinderen, kleinkinderen niet. Kinderen waar ik op gepast heb. Ja. Die nog steeds trouw zijn. Allemaal al volwassen. Hartstikke mooi. Leni, ik dank je wel voor het bellen. Ik ben echt flink rijk. Mooi. Van liefde. Hou dat zo. <laughs> dank je wel, hè. Oké, okay, een prettige avond nog. Dank je wel. En succes. Zit erop. Ik doe nog een paar mailtjes. Een mens leidt het meest door het lijden dat hij vreest... Oh, prachtige uh, tegelwijzijden komen hier. Dan hebben we nog kalmte om te aanvaarden dat we niet kunnen veranderen. Moed om te veranderen wat we kunnen veranderen. Wijsheid om tussen deze twee onderscheid te maken. Goedjes van Peter kijken. Ik, uh, nee, dat, was de, dat waren de tweets ook. Maandag Lex Bolbeier met Hans Schrip, nou hoogleraar methodologie van het belastingrecht aan de Universiteit van Tilburg. Heerlijke baan lijkt me dat. Ook nog hoogleraar kwaliteit van fiscale regelgeving aan de Universiteit van Leiden. En het gaat over belastingen en zo en over de band van de overheid met de burgers. Ik wens u een goede nacht, een heel prettig weekend. Veel plezier bij Nora. We hebben er al even kunnen horen. Het was een groot genoegen uh, en uh, het wordt nog veel uh, leuker, denk ik, zometeen. Tot later weer. Dag. Ik heb de hele wereld onder mijn knop. Maar weet niet eens wie er naast me woont. Een CRV.